TÜR Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Landen moeten veel meer elkaar gaan helpen als er ergens droogte is of overstromingen zijn. Dat zeggen zo'n 25 wereldleiders vandaag op de klimaattop van de VN in Egypte. Ze willen meer kennis gaan uitwisselen om schade te beperken en willen ook technologie delen. Premier Rutte gebruikt de top ook om deeltjes te sluiten, zoals met Oman over de levering van groene waterstof. Dat is waterstof, maar dan ook nog eens milieuvriendelijk gemaakt. Dan kun je in Nederland namelijk staal maken en chemische producten en olie raffineren op een manier dat je geen CO2 uitstoot. Nou, Dan heb je wel partners nodig. Partners die daar goed in zijn, die daar een bijdrage aan kunnen leveren. Zowel in research, dus in kennis, als ook daadwerkelijk in die groene waterstof. De klimaattop duurt nog twee weken. De politie van Brussel heeft een man neergeschoten. In een drukke winkelstraat liep hij zwaar onder invloed te zwaaien met een groot mes. De man is met flinke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij met het mes stond te dreigen, weten we. Niet. En er moeten snel internationale regels komen voor cryptomunten. Dat vindt de Nederlandse bank. Mensen die cryptomunten hebben lopen nog veel te veel risico om alles kwijt te raken en de bank vindt het daarom geen goed betaalmiddel. Als er regels komen, dan zou dat misschien wel kunnen, denkt de bank. Spanjaarden die smullen van een nieuwe podcast over de oud-koning van het land, Juan Carlos. Hij was al bekend, het was al bekend dat hij een echte womanizer is en niet zo netjes met geld is omgegaan. Maar in de podcast komen nog meer smeuïge details naar boven over wat hij allemaal nog meer heeft uitgevreten. Zoals dat hij zijn charmes in de strijd gooide om gratis dure wijn te krijgen. Hij zou iemand who die een great château van Bordeaux-wines and En I Ik love deze wines. En kunt u ze me eenmaal? En het laatste ding zou je 20 kisten van deze prijslessen wijn zouden komen. De wijnhandelaar was zo onder de indruk van Carlos dat hij hem zomaar 20 kisten wijn toestuurde. Dat er nu een podcast is over zijn wilde leven is Carlos' zijn minste zorg. Zijn ex heeft hem namelijk voor de rechter gesleept. Ze wil een contactverbod en geld van hem zien. De zaak begint woensdag. Het weer nog, er is nu wat regen, later is het droog. Morgen aardig wat zon en een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arno Broekhuis van de ANBB. Er staan nog zo'n 120 kilometer file in Noord-Holland. Files met flinke vertraging staan er op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Voor knooppunt Amstel, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. 10 kilometer file staat er op de A9 vanuit Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer. En de andere kant op richting Diemen bij de afrit naar het AMC. 8 kilometer met 10 minuten vertraging En op de ringweg Amsterdam, de A10 zelf, staan ook files van zo'n 7 à 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. De een voor knooppunt Watergasmeer en de ander voor Knopend Amstel.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 Signal no flag on a bare hilltop. Call up an army against Babylon. Wave your hand to encourage them. Wave your hand to encourage them. As they march into the palaces of the high and mighty, I, the Lord, have dedicated these I have called mighty warriors to express my anger, and they will rejoice when I am exalted. ...van uh, The New Shining. Maar dit is een uh, ander project. Eigenlijk een uh, project waar hij... ...zijn ziel en zaligheid in uh, legt. Uh, ik heb het over Nakstok En hij is... de Project of Love begonnen. En uh, de missie van hem... ...luidt eigenlijk dat hij... ...alle uh, hoofdstukken van de Bijbel... Uh, ...wil vertalen naar een song. Eigenlijk meer naar het lied. Uh, de woorden van het leven. De songs van het leven. En het... Uh, ja, project is geboren... min of meer voor de diepe... Uh, bewondering en de liefde... voor de woorden van God. Dat is eigenlijk een beetje de strekking... van het verhaal. Um, welkom bij deze... Uh, Alternatieve Vm, uh, voordat je denkt... dat je bij een stichtelijke dienst bent. Maar ik vind het belangrijk genoeg om ook dit uh, te laten horen, want het heeft uh, wel degelijk met het een en ander uh, te maken wat er in de wereld aan de gang is. En uh, zeker dit nummer, uh, race a Signal Flag, ik vond hem zeker van toepassing. En daarom uh, begonnen we er ook mee met de uh, Project of Love in deze alternatieve FM. Ja, het is uh, wat dat betreft uh, heel mooi dat dat dat uh, vandaag gebeurt. 3 november, want uh, we gaan een beetje richting alle zielen. Ook dat is in dat licht ook best een, een, een mooie bijkomstigheid dat je dit uh, kan laten horen. Straks gaan wij uh, luisteren, live luisteren en ook praten met N.O.R. Uh, dat uh, gaan we straks doen in het, uh, uh, vanaf het tweede uur. En de derde uur staat ook nog twee nummers op stapel. Maar we hebben hier ook nog een aantal telefonische interviews. Vier stuks wel te verstaan. Twee in dit uur en uh, in de loop van de uitzending komen er ook nog, uh, nog eens twee. Eén uh, is uh, in dit uur Eva Lima. Daarna uh, komt uh, Alex uh, Nieuwland van Nieuwland aan bod. Ook met uh, het materiaal wat hij vorige week heeft uitgebracht. Uh, en in het uh, tweede uur gaan we praten met Sterren Weldering. Want uh, die had ook een uh, nieuwe single uitgebracht vorige week. Uh, ja, als je bij 3 voor 12 uh, Noord-Holland kijkt... zit hij in het releaseoverzicht uh, van oktober. Maar ook met Sterren gaan we straks uh, praten. En in het laatste uur... Jazeker, ik kreeg al wat boze dingetjes vanuit Volendam. Mijn, Mijn Volendamse vrienden hebben ook een radioprogramma daar. en Die waren nogal erg ontstemd over het feit dat ik vanavond die nieuwe single mocht gaan draaien. Maar Michel Tuyp zal in het laatste uur nog iets gaan vertellen over Lessons in Living. De nieuwe single van Lorem Ibsen die morgen dus gaat verschijnen. Wat ook nieuw is eh, en eigenlijk afgelopen week ook nog meegenomen is eh, bij de website van 3 voor 12 Noord-Holland is eh, dit hele verhaal. Eh, en dat is het eh, verhaal van Punt Judith. Die kennen we nog wel in het eh, verleden met de Snelweg-EP. Maar dit is van haar laatste EP en die heet Lawines. dagen zich ontvouwden voor mijn ogen. Leek de dag een maand en de maand zo voorbij. We schuilen lachend voor de regen Onder het viadek de wegen Rollend van de heuvels Als een lawine gaan we los Hoe we waren Diepe dalen De uitgestrekte vlaktes en de zon op onze haren Hoe we waren Het koude water Vergeet de dagen En ik doe het zo opnieuw Leg mijn handen op je poors Blote voeten in het mos Op mijn tenen hoger wankel mijn handen op je borst, blote voeten in het mond Op mijn tenen hoger, als een lawine gaan we los oeh, oeh, oeh, oeh, oeh, oeh. Blijven we razen, schuilen dagen, tijd te een Nieuwe lijnen, is de maand een jaar? Jaar zo voorbij. Altijd maar bezig, wat nou later? Een rimpelgolf van stenen water, rollend door de straten. Als een lawine gaan we los hoe we waren. Diepe dalen, de uitgestrekte vlaktes. En de zon op onze huis. And all the rest of the night The loneliness the leave me alone I hurt your feelings and I hurt your pride And left you with a heart of stone Ooh. Uh, gewoon het heet Leroy. Maar uh, het kan natuurlijk anders uitgelegd worden. Bent uh, scoren toch aardig uh, in, ja, op uh, muzikale platforms. En zeker ook bij uh, digitale radiostations uh, zoals uh, wij dat zijn. Of tenminste via internet. Uh, Indie Excel heeft uh, dit bijvoorbeeld opgepikt. En wij uh, doen uh, mee met 6am. Met uh, dat nummer van Leroy. Daarvoor hoorde je. Um, uh, van Punt Judith uh, Nou was ik uh, bij de popronde In Haarlem uh, geweest En daar uh, trof ik In een kapperszaak Een tweetal gasten aan En die maakten toch geinig werk Moet ik eerlijkheid zeggen Ze noemen zich uh, De Kiwi Club En ze maken al een, uh, een tijdje muziek En dit was alweer van een tijdje terug Track 6 dat uh, zo geinig dat ik uh, op pad uh, ging bij de pofronde in Hanem. Dat ik in die kapperslaken daar ineens uh, terecht kwam. Maar ja, het was er eigenlijk best wel knus. En die gasten die stonden daar uh, gewoon een partijtje uh, lekker muziek te maken met z'n tweeën. Kiwi Club uit Leiden. Track 6 heet het. Ik denk ook uh, dat het alweer een, uh, van een aantal jaren aan terug is. Wat ze hebben uitgebracht. Het is uh, geloof ik ook een project ik weet niet uh, wanneer ze meer met uh, nieuw materiaal gaan komen. We gaan uh, praten met uh, Eva Lima. Want uh, zij heeft uh, een nieuwe single uitgebracht. Uh, en uh, die ga je straks horen. Uh, we kennen er nog van Bulletproof. Dus uh, we gaan uh, ook eventjes nu uh, aan haar vragen. Goedenavond, Eva. Goedenavond, Jaap. Ja, uh, want uh, ja, die, ik zei het al, Bulletproof, die hebben we hier uh, een aantal keren ook uh, laten horen. Maar die dateert alweer van een tijdje terug, geloof ik, toch? Ja, klopt. Dat is een tijdje geleden. Ja. Uh, wanneer had je die ook weer uitgebracht? 2021 of 20? Um, ik weet het niet zo uit mijn hoofd. Ja. Um, volgens mij was het nog dit jaar. Ja, nou ja, het zal, het zal gerust. Ja, ik denk dat, nou ja, dat, dan, dan, is het, dan is het nog minder dan een jaar. Maar ik, voor mijn eigen gevoel is het al meer dan een jaar geleden. Maar, maar dat is, nou ja, goed. Uh, maakt niet uit. Uh, maar die, die single die morgen dus uitkomt. Ja, dat is, uh, dat is ook de opmaat naar uh, nog een single en uh, daarna een EP. Ja, precies. Morgen komt uh, de nieuwe song Pearl Inside. Ja. En op 2 december komt nog een single. En op 20 januari komt dan een hele EP waar die soms dus ook op staan. Ja. Um, wat wat uh, is het eigenlijk uh, voor muziek? Voor de mensen die jou niet kennen? Um, of uh, voor de mensen die het niet kennen? Laat ik het anders zeggen. Ja, ik zou zeggen het, het is pop, uh, maar wel heel elektronische pop. Ja. Um, ja, dat. Ja, el el el elektronica, maar uh, wa waarom de elektronica? Um, het is zeg maar niet met een band ingespeeld, maar het is echt uh, uitgeproduceerde muziek. Dus um, ik zit aan de laptop en uh, maak de producties in de laptop en ook werk met producers. Dus het gebeurt echt digitaal, zeg maar, ja. en um, niet zozeer met uh, instrumenten. Nee, maar uh, waar, waar komt die uh, ja min of meer die drijfveer om juist elektronica muziek uh, of ele ja, electro uh, te gaan maken? Um, dat is een goede vraag. Want ik heb zelf wel echt met instrumenten begonnen. En ik heb ook echt vroeger een, een rockband gehad. En uh, um, ook jazz zelfs. Mm. Uh, maar ik merkte dat het elektronische mij toch iets meer aantrekt. Een beetje dat ongrijpbare. Want um, elk instrument kun je natuurlijk maar, heeft een beperkt aantal mogelijkheden of zo. En je kan natuurlijk effecten gebruiken en zo. Maar mm. um, ik heb het idee dat de elektronische klanken mij toch meer grijpen, omdat ik het minder begrijp of zo. Hmm. en um, De instrumenten klinken toch vaak een beetje hetzelfde. En dat kan ook super mooi zijn. Hmm. Maar mij vaak dat elektronische meer. Ik vind dat interessanter. Ja. Uh, is het ook een bepaalde spanning wat, uh, wat juist in uh, de elektro uh, zit? Voor jou? Um, dat denk ik ook wel, ja. Dat denk ik ook wel. Waar luister je dan zelf naar, als, het, uh, als je dan toch uh, van elektro houdt? Ja, ik moet zeggen dat ik echt van alles luistert, uh, dat gaat echt alle kanten op, maar um, vooral ook elektronische muziek en dan gaat het soms de wat, wat heftigere richting in, maar ook wel veel echt dark pop, um, mm -hmm. house muziek, maar ook um, tja, andere elektronische stijlen vind ik ook leuk, wat niet betekent dat ik niet naar instrumentale muziek, of muziek met echt instrumenten, mm -hmm. dat uh, het is niet dat ik daar tegen ben of zo. Er zitten ook super leuke dingen in. Maar ja. ik heb een beetje gezocht naar wat is echt mijn ding. Ja. En dat is toch iets meer dat elektronische. Ja, uiteindelijk is het... Uh, uh, je moet er muzikaal gesproken zelf ook helemaal compleet achter staan. Want anders dan moet je er niet aan beginnen, denk ik. Zo. Ja, zeker. En dat is uh, een hele weg om, om dat zelf ja, te vinden. Wat is het nou? En ja. Ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd. Maar ik heb nu sinds een tijdje het idee dat het nu toch wel echt mijn eigen is geworden. Ja. Uh, nou, opereer je vanuit Rotterdam? Dat is toch wel een popstad, heb ik begrepen. Maar, sorry, nog een keer? En je opereert vanuit Rotterdam. Wat ik mee zeg, je woont in, uh, in Rotterdam, toch? Of niet? Oh, zo, ja. ja dus ik zeg, je werkt vanuit Rotterdam uh, en opereert oh. dus vanuit Rotterdam, zo, uh, zo bedoel ik het. Ja, dan sta je in een keer met vraagtekens van uh, wat, wat, wat zegt die nou niet over? Uh, ja. Maar uh, even, uh, je, je werkt vanuit Rotterdam, waarom uh, Rotterdam? Is dat een leuke stad? Uh, Rotterdam, omdat ik daar nu een uh, studie volg. Ik ah. ben uh, master op Codarts. Ja, kijk, daar, daar, daar ga je al. Dus, dus daarom Rotterdam nu. Uh, ja, uh, Codarts, dat, dat, dat levert toch uh, wel uh, wat, uh, wat mensen op, heb ik uh, de laatste tijd uh, begrepen. Dus, dus ja, uh, je bent in goed gezelschap, denk ik. Ja, zeker. Ik waardeer het ook heel erg dat ik ook gewoon feedback kan krijgen van, uh, van go echt goede docenten en, en echt goede medestudenten. Dus dat, uh, dat vind ik heel fijn, ja. ja. Um, ja, nou ja, uh, is het ook uh, je, je, ja, je, je grenzen verleggen? Want, want ik begrijp ook dat er zijn ook sommige mensen die uh, bijvoorbeeld naar Berlijn uh, gaan en uh, daar uh, hun uh, licht op steken. Is een stad die uh, toch wel bestaat op, uh, bekend staat als de elektrostad uh, voor popmuziek? Uh, ja, Rotterdam heeft wel veel, uh, veel, ik heb het idee, veel house muziek. Mm. Mm, nou ja, zeker in Rotterdam wonen veel mensen. Ik, uh, ja, ik zeg maar Berlijn. Zou of je daar wel naartoe ik daar, willen? Of ik daarheen zou gaan, bedoel ja. je? Ja, om je, om je horizon te verbreden. Um, ik ben nog nooit echt in Berlijn geweest. Ja. Nee, ik kom zelf uit Keulen, in Duitsland. Ja. Um, en... Ja, ik vind het wel fijn in Nederland. Het is nog steeds dichtbij Duitsland. In Nederland heb je veel verschillende plekken, het is mm. dichtbij België, dan ben je een beetje dichtbij alles. Ja. En in Berlijn is het wel echt een soort van um, eigen ding op zichzelf. Ja. Ja nee, ik vroeg het uh, omdat er toch ook, uh, ook Nederlandse uh, popmuzici, uh, ook uh, de, de, degene die aan de deur staan te kloppen om een, een en ander door te breken. Ik noem even een Flora Sophie, ik noem even Cloud Cuckoo om maar even een paar namen te noemen. Maar die zijn alle, allemaal in Berlijn geweest dus, en die hadden daar toch uh, hun invloed uh, uit meegenomen uit die stad. Dus er zat een bepaalde elektrolaag in. En dat is de reden waarom ik het vroeg. Van, zou je er net, uh, daar naartoe willen om daar bijvoorbeeld kennis op te doen? Zoiets. Ja, zeker om, om kennis op te doen of uh, te spelen. Zeker. Ja. Ik ben daar nog niet geweest, dus ik weet, ik weet niet zozeer hoe het daar is. <coughs> ja, um, dan de single, want die gaat morgen uitkomen: Pearl Insight. Um, heeft die nog een bepaalde lading? We gaan het over. Ja, die heeft zeker zijn lading. Het is dus de, um, de afsluiter van de EP. Mm. En uh, de EP gaat heel erg om um, mentale gezondheid. Mm. En um, heel erg om het contrast tussen goed en minder goed voelen eigenlijk. Ja. En Pearl and Side is dus juist de afsluiter die meer de positieve kant heeft. Ja. Um, er zijn andere songs die ook iets meer de... Um, nou, iets serieuzer, iets meer... Oh, wat is dat chaos in mijn hoofd? Ja. Um, aan de kanten op gaat, maar Paralentide is dus de positieve afsluiter en um, het gaat over je eigen waarden opnieuw herkennen en weer blij en gemotiveerd zijn na een wat moeilijkere tijd uh -huh. um, dus een vrij positieve song ja. Ja, het, het leeft wel uh, in deze tijd hè? Dus uh, dit, dit uh, mentale aspect in de, in de maatschappij is zo'n beetje ja, ik vind het uh, ook heel belangrijk om over mentale gezondheid te praten het betreft gewoon Heel veel mensen en uh, het is een heel belangrijk onderwerp voor mij. Mm. Um, dus daarom schrijf ik daar ook graag over. Goed. Uh, voor de mensen die uh, jou willen vinden, waar kunnen ze je vinden? Um, ik ben overal te vinden als Eva Lima Music. Helemaal goed. Uh, dan gaan we hem uh, laten horen. Uh, hier is uh, Eva Lima met haar uh, nieuwe single uh, die morgen uitkomt, Pearl Inside. in the dark feeling the pressure ways from above nobody knows what's under the surface caught in the But you don't need it anymore. You spent so long in pursuit of perfection. Perfection. Remember, there's a pearl inside. Oh, oh, oh, oh. Leave the empty shell behind. die we nog niet eerder hebben laten horen hier bij Autorative FM. Maar vandaag dan wel. Six in the morning. En daarvoor hoorde je Eva Lima met haar nieuwe single... die morgen uitkomt. Pearl Inside. Dit is ook nieuw. En dat is van Tara Pasveer... die uh, onder andere de support uh, doet van Inneru. Dia. En haar nieuwe single die komt morgen ook uit. En dat is dus ook hagelnieuw wat je hier hoort. Toem, toem, tak. eigenlijk uh, toem Tum Tak, maar het, uh, als ik het uh, zo spel is het Tum Tum Tak. Dat is een beetje uh, de strekking uh, van deze titel van uh, dit, uh, dit fijne nummer uh, van Tara Pasveer. Uh, dat is uh, de dame die het uitvoert. Uh, en dit zeggende, uh, staan er een paar gasten van mij. Uh, ja, ja, jullie kunnen gewoon binnenkomen, maar uh, ik, sta gewoon, <laughs> ik ga gewoon verder met het uh, programma. En dat heeft ook te maken omdat ik zo dadelijk ook natuurlijk nog iemand moet interviewen. En diegene die hangt nu aan de telefoon. En dat is Alex Nieuwland, oftewel Nieuwland. Goedenavond. Goedenavond, Jaap. Ja, um, ja ik, uh, ik zou bijna zeggen uh, slaap je op twee oren. Uh, want uh, jullie hadden gewonnen van uh, Elm met 8-1. ja. En, en het luisteraars denken, waar gaat dat in hemelsnaam over? <laughs> ja. wat gaat het gaat over hockey, jou? Ja, hockey. <laughs> ja. Ja. Ja, uh, uh, ja, wat wou je zeggen, Alex? Ja, in mijn vrije tijd uh, loop ik wel eens op het hockeyveld rond... om, uh, om mijn zoons uh, in hun team te coachen. Ah, op die manier? Uh, ja, ze zijn lekker bezig. Dus uh, af en toe uh, als, als uh, trotse vader en coach uh, post ik wat. Maar dat, uh, dat is verder niet... Uh, in, wat mij inbreng betreft niet heel erg serieus, hoor. Dus, uh, het is een... Uh, het is een leuke hobby. Ja, je, maar je staat uh, op wanneer vindt dat altijd plaats? Op zaterdagmiddag of op zaterdag? Het is, uh, het is gewoon senioren. Uh, oh. dus, uh, maar op een heel laag niveau spelen wij. Dus uh, een interessant randje. Ja, ja. Um, goed. Um, ja, nou ja, we gaan even het uh, onder meer hebben over je nieuwe single. Want uh, die, ja. uh, is, uh, die is uit. Ja, ik, euh, ik, er staat iemand aarzelend in dit gang. Dus dat, ja, dat, dat, dat, dat, dat krijg je als de technoot ergens anders zit in. Maar goed, ik ga gewoon uh, verder. Um, uh, ja, want uh, je, je had al eerder had je een, uh, een album uitgebracht als ik het uh, goed heb, toch? Ja, in, in januari is een album uitgekomen. Ja. Ik snap uh, een, een tempo waarin ik de dingen, uh, de markt inslinger, dat het best wel alweer lang geleden is, mm -hmm. maar. Uh, dus ik dacht, uh, er moet maar weer eens een single uh, uh, verschijnen. En uh, zal het wel begin volgend jaar worden voordat er weer een album uh, verschijnt. Ja, want dat zag ik ook. Ja, er is materiaal genoeg. Eerlijk gezegd hmm. is veel te veel materiaal. Dus ik ben uh, eigenlijk een beetje aan het uh, aan het shiften en aan het kijken van wat wel, wat niet. En uh, ja, er moeten we even wat tijd hebben, maar daar komt zeker weer wat aan binnenkort. Ja. Maar voorlopig even de single. Ja, um, ik hoor je dan uh, ook uh, erover uh, de, bezig zijn. Want het is net uh, als schrijvers bezig zijn. Uh, kill your darlings, hè? Ja, ja dat is ook zo. Ik, ik, soms met fijn in het hart moet je, moet je toch afscheid nemen van, uh, van een van je kindjes. En die mag dan niet meer meedoen. Mm. Uh, maar ja, sommigen die, die, die, die, die wachten heel lang en die krijgen dan toch nog een, een tweede of een derde kans. Maar uh, ja, het, wordt weer even, uh, het wordt weer even shiften hè? Om, om, om een liedje of tien... Uh, over te houden. Maar dat gaat zeker lukken. En uh, uh, ja, dat zal, dat zal denk ik begin volgend jaar worden. En die gaat I Candy heten. Hoe, hoe heet hij die? Sorry I nog? Candy. Dus uh, uh, Candy voor het oog. Snoep voor het oog. Oh, die. Okay, okay, ja? Ja. Ja? Uh, maar zag, ik zag ook iets op de socials voorbij komen. Een soort van artwork uh, van, van dat nieuwe album, meen ik. Ja. Dat leek wel een zicht op uh, de plaats waar je woonde. Of waar je woont. Dat was het. Ja, was het maar waar, uh, Jaap, dat, uh, dat is een, uh, een graffiti uh, ergens in Griekenland. Oh! Dus ja. uh, ik zou daar best willen wonen, moet ik zeggen, maar uh, ja. uh, hey, zeker nu we dit weer weer krijgen. Maar uh, <laughs> dat, dat, dat, dat, uh, ja, dus het was eigenlijk een vakantiekiekje, maar ik vond hem zo verschrikkelijk mooi, ja. dat ik denk van, uh, ja, dit, dit, dit moet eigenlijk een kuffer een worden. Dus uh, ja, dat, uh, dat is hem geworden en, uh, en, uh, en daar kwam de naam I can, die uh, mooi uh, bij van pas. ja uh, voelt het ook als een, uh, zoiets uh, bezig zijn in een snoepwinkel? Ja, uh, muziek maken bedoel ik. Ja, je. dat bedoel ik ook, ja. Uh, ja, ja, bezig zijn in de snoepwinkel. Nou, ja, ik, ik, ik, ik hou best van voor snoepen, maar. Uh, ja, maar ik, ik maak de metafoor uh, van uh, de muzikant die uh, op zoek is naar, de, naar het goede snoepgoed. Zoiets. Ook zo bedoel je? Ja. ja. Ja, ja, nou, ja, dat is best een goede metafoor, inderdaad. Ja. He, je bent altijd op zoek naar, uh, naar uh, ja, iets, iets wat nog lekkerder is... wat nog beter smaakt... en, en hopen dat de mensen dat ook vinden. Mm. Uh, ja. Dus ja, leuk gevonden, ja. ja uh, wordt er ook uh, nog, uh, nog een beetje gereageerd op uh, wat, uh, wat jij uitbrengt... of is het een beetje weer de vaste club... mensen in Radioland, waarvan ik er dus één van ben... en ja. uh, dan hebben we ook Henk Jansen bijvoorbeeld van Radio Spannenburg om maar even te noemen. Ja, en Willem in... Uh, en Willem in uh, Capelle natuurlijk. Ja, mogen we niet vergeten. <laughs> uh, nou ja, het, het begint zich wel steeds langzaam wat, uh, wat uit te breiden. Mm -hmm. Maar ik moet zeggen, uh, uh, ja, digitaal uh, loopt het wel heel aardig. Want hij is nu een week uit, de single. En ik zag dat we bij de streams al op, op, op een kleine duizend zitten. Dus oh, dat vind gaat ik goed. voor een weekje ja. uh, niet verkeerd. Ja. Uh, dus, uh, maar ja, uh, het, het moet... En, en ja, in live uh, spelen... Uh, uh, uh, daar, uh, heb ik nog steeds niet zoveel geluk mee gehad. Hè? Ook de band die ik Ai, bij dat... elkaar had, was toch weer wat, wat strubbels. En uh, uh, inmiddels uh, zijn de open gevallen plekken opgevuld en gaan we weer vrolijk verder. Ja. En dat is natuurlijk ook wel een belangrijke. Mensen moeten je ook kunnen zien. En mm. uh, we hopen zo snel mogelijk weer op de plank te staan. Ja. Is het, is het uh, misschien een idee om misschien ook ergens... Ja, je, je hebt, Volgens mij heb je ook wel clips uh, gemaakt in, de, in het uh, verleden, toch? Dat je ja, dat uh, meer gaat doen. Ja, zeker. Ja, nou ja, bij de, bij de laatste uh, nummer zit een, uh, een clip. Die is best wel leuk geslaagd, vind ik zelf. En uh, ja. inderdaad, YouTube is ook best een goed kanaal. Mm -hmm. uh, maar ja, wat het is... Uh, ja, je moet ook een beetje mazzel hebben. Hè? Dat, uh, dat, dat je op een gegeven moment uh, uh, de goede mensen treft. Uh, dat zeggen niet dat jullie geen goede mensen zijn. verder van dat. <laughs> ja. Maar, ja. <laughs> maar misschien, misschien wat breder publiek nog trekkend. Uh, ja, dat, dat zou natuurlijk mooi zijn. Maar ik vind het eigenlijk best wel stoer... dat uh, dat gewoon uh, uh, plaatselijke radiostations. Uh, die gewoon heel veel van muziek houden. want ja. dat is, zijn gewoon de programma's waar we het over hebben. Ja. dat die het oppikken. En dan denk ik, ja, dat. Dat gaat dan niet om honderdduizenden mensen, maar dat maakt het niet minder uh, bijzonder, vind ik. Nee. Uh, nou ja, goed. Uh, kijk, in dat rijtje zit uh, volgens mij ook nog een uh, Peter Hermsen ergens in het noorden. Ja? En mijn Volendamse ja, ja, ja. vrienden Kees Meijsen en uh, Roy de Smet in Volendam. Dus die doen dit ook al. En, ja, dat is het gevaar van namen noemen, hè. Dat vergeet je straks. En ik vergeet nah, uh, vast nog meer. Ja, we, we, dus, de ongetwijfeld... Radio... Er uh, was de nieuwste lood aan de stam geloof ik. Dus het, het gaat steeds wel verder en er komen wel steeds meer mensen bij. Dus uh, we moeten rustig verder gaan, lijkt me. Ja. Ik, ik zal er ja. nog eentje noemen. Podium 1071 van uh, ja. Maarten Verduim. Noem maar uh, even nog een dwarsstraat. te noemen Leo Kattenstraat ja. in Hardingen Om ook even iemand te noemen. Hè? Ja, dan hebben ze ja, daar wel ja. eens langzamerhand een beetje gehad, denk ik. Ja, maar je bent heel goed, uh, heel goed ingevoerd. Uh, je, je hebt uh, beter op een rijtje wat dat betreft dan ik. Maar dat klopt. Ja, dat, uh, dat is toch hartstikke stoer. Ja. Uh, al die stations die, die, die zijn gewoon heel enthousiast. En, uh, en geven veel aandacht. En, uh, en draaien. En, uh, en interviews. Nou, dat vind ik gewoon heel mooi. Dus ja. kunnen kijken. ...naar nou, wat er nog niet is, maar ik kijk vooral maar... Uh, nou, wat er wel is. Dat ik, uh, ja, ja, zo is het toch, ja. ja. Uh, Barefoot and Tired, waar gaat het over, uh, Alex? Oeh, ja, ik wist dat je die vraag ging stellen. Ja. Uh, ik vond het om te beginnen een prachtige titel, lichtelijk geïnspireerd op onze illustere uh, uh, Friese band The Serene's, die ooit een ja. uh, album Barefoot and Pregnant uitbrachten. Ja. Um, ik, ik vond Barefoot and tijdje een hele mooie, mooie titel. En ja, waar gaat het over? Ik vind het altijd heel erg moeilijk om, om uit te leggen waar, hè, welk gevoel je daarbij uh, ja. uh, daar wil uh, bereiken. Het, het heeft wel iets van uh, laat me even met rust, laat me even alleen. Uh, uh, ik wil even geen mensen om me heen. Ik, ik ben moe en ik een voets en uh, laten we met de rust. Zoiets. Oké, okay, nou dan gaan we hem uh, hier uh, laten horen. Hier is de uh, Barefootent van Newland. I wanna go somewhere. Die we hier veelvuldig hebben laten horen. Helene was ook niet de, de enige die het uh, deed. Was het dus niet alleen. Ik had ook nog een ex-collega Walter Sands. Tegenwoordig is hij uh, woordvoerder bij de gemeente Zandvoort. Dus uh, die uh, functies die waren onverenigbaar uh, op een gegeven moment. Om airradio te maken en een beetje voorlichter en woordvoerder te zijn van de gemeente. Dat ging dus niet helemaal samen. Newland met Barefoot and Tired. Dat uh, heeft daar eigenlijk ook uh, heel veel mee te maken. Want uh, laat mij alleen of uh, laat me even in die bubbel zitten. Daar had uh, Alex het net ook al over. En Alex, dat is Alex Nieuwland van Newland... Uh, we gaan nog eventjes uh, kijken of we nog, uh, nog iets uh, fijns uh, kunnen laten horen tot aan het nieuws van, uh, even kijken, 8 uh, uur, 8 uur inderdaad. En dat komt mooi uit, want uh, we hebben nog iets uh, van Chablis uh, klaarstaan en dat komt van Heroes and Foes. En dat nummer dat heet In Blue Beards Garden, die hoort tot aan het nieuws van 8 uur.